Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. We vertellen u straks meer vanuit Loppersum in het NOS Radio 1-journaal. Die roerige persconferentie van Kamp, de Boze Groningers, Rienk en Karin. Onze verslaggevers staan in het gemeentehuis en daarbuiten. U zult ze horen. En Obama gaat ook beginnen aan zijn persconferentie over de NSA. Nu is het NOS-journaal met Marjan Koep. Minister Kamp heeft in Loppersum het besluit over vermindering van de gaswinning toegelicht... terwijl buiten woedende betogers het gemeentehuis probeerden binnen te komen. Het kabinet wil de gaswinning in Groningen de komende drie jaar gericht verminderen. In de komende vijf jaar trekt het kabinet 1,2 miljard euro uit... voor het herstellen van schade aan onder meer huizen. Minister Kamp. Waarbij de waarde van die woningen vermeerderd wordt... Dus tegenover waardevermindering die, die dreigt als er niks gebeurt en die ook al het derde kwartaal vorig jaar is gerealiseerd als gevolg van de aardbevingen, wordt er geïnvesteerd in die woningen om te zorgen dat ze meer waard worden. In het meest getroffen gebied rond Loppersum gaat de productie met 80% omlaag. Elders blijft de gaswinning voorlopig gelijk. Betogers buiten het gemeentehuis zijn daar woedend over. Ze zeggen dat aardbevingen niet meer te vermijden zijn. Actievoerders trokken hekken om en boeren reden met trekkers tot dicht bij het gemeentehuis. Er ontstond een chaotische situatie, zag een verslaggever van RTV Noord. De hekken zijn dus opengebroken. De actievoerders zijn door de hekken heen. Staan hier voor het gemeentehuis. Politieagenten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 In steeds meer Spaanse steden wordt geprotesteerd tegen de slechte economische situatie van veel Spanjaarden. Aanleiding zijn de problemen in de stad Burgos. Daar keren de bewoners zich tegen de aanleg van een boulevard en een ondergrondse parkeergarage. Ze vinden dat die veel te veel geld kosten. De demonstranten in bijna 50 andere steden tonen zich solidair met de inwoners van Burgos. In sommige steden is de spanning hoog opgelopen. In Madrid werden 14 mensen opgepakt.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 Volgens de school staat de koffer op slot en werd hij goed bewaakt. Alle leerlingen zijn ondervraagd, maar de dader en de harddrugs zijn nog steeds spoorloos. Profgolfer Robert-Jan Derksen stopt aan het eind van het seizoen. Derksen debuteerde op zijn twintigste als prof... en komt sinds 2002 onafgebroken uit op de Europese PGA Tour. Hij won twee keer een toernooi op het hoogste Europese niveau in 2003 en in 2005 omdat hij de laatste jaren geen grote successen meer heeft behaald... en omdat hij het vele reizen zat is, stopt hij na dit seizoen. En de Oranje Hockeyers hebben zojuist op sensationele wijze... de finale van de Hockey World League bereikt. De tegenstander was Australië. Tim Steens. Het is uiteindelijk 4-3 geworden voor Nederland. Maar het was in de slotfase even billen knijpen. Want na de 4-3 van Mink van der Weerden... zijn tweede doelpunt van dit, uh, deze wedstrijd... Uh, kreeg Liam de Jong, een van de meest ervaren spelers van Australië... een enorme kans. Maar oog in oog met Jaap Stokman pusht hij de bal over. En dat betekent dat Nederland deze halve finale met 4-3 van Australië wint. En morgenmiddag om half vier Nederlandse tijd... Gaat spelen in deze finale van de Hockey World League tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog het weer. De komende uren gaat het regenen. Alleen in Zuid-Limburg blijft het vrijwel droog. Vannacht trekt de regen weg. De minima liggen rond 4 graden. Morgen sluierbewolking met wat zon en 8 tot 11 graden. De verkeersinformatie die krijgt u van Edwin Gerritsen. Op de meeste wegen is het niet drukker dan gebruikelijk. Rond Utrecht is er wel meer vertraging dan normaal op vrijdag. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech... op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en knopen lunetten staat nu 15 kilometer file. De vrachtwagen heeft ook diesel gelegd. Dat moet worden opgeruimd. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor ook een file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Verknopen trein 5 kilometer. Straks praten we u bij over de persconferentie van minister Kamp... het rumoer buiten en die andere belangrijke persconferentie... uit Amerika over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 Management Drives. Mastering Leadership. MKB'er of ZZP'er? De nationale tankpas is er voor iedere ondernemer. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl of bel nu 0800 6110. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Nieuw uit Zweden, de Volvo V70 Nordic Plus. Met onder andere parkeerverwarming, Volvo On Call en maar 20% bijtelling. Ook als automaat. Kijk op volvocars.nl. Groningers zijn rustige en redelijke mensen, zei minister Kamp. Nou, Dat vergt een hele goede voorbereiding. Het afgelopen jaar heb ik voor een goede voorbereiding gezorgd. Ja, rustig zijn ze misschien... Maar ze zijn ook boos. Drongen door de dranghekken om die minister het spreken onmogelijk te maken. En... Vorig jaar vertelde klokkenluider Edward Snowden... dat hij van in zijn bureau iedereen kon afluisteren. Nou, wij wachten op de reactie van president Obama. Hij komt met een belangrijke herziening van het omstreden nsa programma Hoort hij allemaal het komend uur. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Maar eerst, uiteraard, terug naar Loppersum. Naar Karin Alberts. Die is buiten bij het gemeentehuis waar het onrustig is geweest. Voor, tijdens en na de toespraak van minister Kamp. Hoe is het nu, Karin? Ja, nog steeds onrustig. Mensen beginnen net weer. Uh, als we horen dat ik op stilte moet. Maar dat zal wat toeval zijn. Ik zal haar wijzen maken toetels te bellen. Er vlogen net wat eieren door de lucht en uh, ja, die kwamen tegen de gevel van het gemeentehuis terecht, wat een beetje sneeuw was voor de beveiligers die er net onder staan. Die kregen volgens eierruif op hun uh, hoofden. Uh, en, en ik kan ook nog zeggen dat het uh, gazon wat hier heel netjes bij lag voor het gemeentehuis van Loppersum dat is inmiddels een hele modderige brei geworden door al die voeten die er overheen hebben gelopen stampen en door die tractoren. Twee stuks die er overheen gereden hebben en nog steeds met hun zwaailichten voor het raam staan. Nou, Karin, blijf het eventjes voor ons uh, in de gaten houden. We gaan naar binnen, naar Rienkamer, Die is in het gemeentehuis. Wat is daar nu nog gaande, Rink? De aardgaswinning. Hier is het relatief rustig. We zien eigenlijk alleen dat zwaailicht van de, van de tractor buiten. En een, een rij gele hesjes van, de, van politiemensen. Um, het lijkt vanuit hier redelijk rustig buiten. En de minister is inmiddels begonnen met het beantwoorden van vragen. Um, we hebben de commissaris van de Koning uh, zojuist gehoord, Max van den Berg. Die reageerde gematigd positief. Hij zegt er is een uh, flinke stap gezet. Een goede een stap in de goede richting. Um, veiligheid is het centrale thema. En er is een grote som geld daarvoor. Vrijgemaakt. Dus die was uh, positief schoon, als het de gaat de de om, e om de veiligheid. De Daarna de kwam de, de burgemeester van Lopsum. Die sprak namens alle gemeenten in de regio... die te maken hebben met die aardbevingen. En die ging eigenlijk alleen maar in op de veiligheid. Dat was wat hem betreft het allerbelangrijkste. Er zijn sinds de laatste zware aardbeving... die was zo'n jaar, anderhalf jaar geleden... 12.000 schademeldingen binnengekomen bij de NAM. Memoreerde die nog maar eens. Hij ging heel erg in op het gevoel van onveiligheid. En hij houdt een slag onderarm uh, met zijn reactie. Omdat hij zegt, ja, alle rapporten die zijn uh, nog maar net uh, bekend geworden. Dat zijn er in totaal een stuk of veertien. Wij moeten de komende dagen gaan lezen. Het lijkt erop dat de regering een stap in de goede richting heeft gezet. Maar eerst wil ik alles uh, in zijn samenhang zien. Dus die was nog veel uh, terughoudender dan de commissaris van de, van de Nou, Wat ik al zei, de vragen worden nu gesteld door de collega's aan minister Kamp. Met name uh, ook over die mensen buiten. Want die zullen hier natuurlijk nooit genoeg meenemen. Is althans de inschatting. Uh, en minister Kamp zei dat 1,2 miljard voor deze regio heel veel geld is... en dat hij voorlopig niet meer kan doen. Dus wij gaan daar in het gebied over spreken. We hebben het geld beschikbaar gesteld. We hebben het geld uitgetrokken. We hebben er afspraken over gemaakt. En nu gaan we in het gebied bespreken of dat inderdaad... de juiste volgorde is, de juiste intensiteit is... Nou, er blijft dus, de horen we Rienk, zijn. een dialoog bestaan... tussen minister Kamp en de mensen in Groningen. Onder andere de commissaris van de Koning. En je noemde al de burgemeester van Loppersum, Albert Rodenboog. Maar ondertussen staan nog steeds al die mensen buiten. Is, jij zegt er worden ook vragen over gesteld. Is er nagedacht over hoe minister Kamp straks. Uh, vertrekt weer naar Den Haag, bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. hij zal weer toch ook wel een keer uh, weer weg moeten. Kijk, het plan was ook nog dat hij na afloop van deze bijeenkomst naar buiten zou gaan om met de mensen te praten. Ik vraag me zeer af of dat nog graag gebeurt. Er wordt nu met eieren stug. gegooid uh, buiten, ja, dat, niet dus dat, zal, dus dat zal zeer waarschijnlijk niet gebeuren. En die tractoren, ik, uh, voordat ik naar binnen ging kwamen ze aanrijden, ongeveer een uurtje voordat deze persconferentie begon. Dat uh, is een groot aantal tractoren. De straten staan hier vol. Dus voorlopig kan hier niemand weg. Dus uh, ja, wij zijn ook wel benieuwd hoe gaat aflopen. De uh, voorlopig uh, is uh, minister Kamp, zoals hij altijd is, uh, vrij stoïcijns. En hij uh, geeft gewoon uh, uitgebreide antwoorden op de vragen. Goed. Goed. Nou, Ik blijf nog even luisteren. Dan horen we straks wel weer van je. Uh, ja, u heeft kunnen meeluisteren. In zijn persconferentie noemde minister Kamp uh, het staatstoezicht op de mijnen. Expliciet. U weet misschien nog. Hij noemde ook toen de datum. najaar 2012. Toen uh, luidde het staatstoezicht de noodklok. Luister maar eventjes.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 Hier bij mij is Helene Ekker. Helene, um, ik heb jou gisteren al even gesproken... over de scenario's um, van een mogelijke aardbeving. Jij hebt inmiddels, begrijp ik, de reactie van het staatstoezicht op de mijnen. Um, willen ze die alleen schriftelijk geven? Ja, alleen schriftelijk, geen mondelingen, persconferentie of toelichting... of wat dan ook, alleen een schriftelijke verklaring. Wat schrijven ze? Nou, um, zij zeggen uh, dat ze op zich positief zijn. Zij zeggen dat hun belangrijkste advies is overgenomen. Uh, dat de gasproductie bij uh, Loppersum het meest risicovolle gebied, dat die inderdaad flink teruggaat... met 80 procent. SODM wilde 100 Maar goed, 80 is ook natuurlijk al heel veel. Uh -huh. En zij zeggen dat heeft ook meer zin dan bijvoorbeeld 40 uit het gehele Groninger veld. Uh, dat blijkt gewoon uit hun analyse, die ook nog eens een keertje bekeken is door TNO. Uh, zij schrijven letterlijk, hiermee is de bevolking het beste geholpen... en het geeft de tijd om te kijken hoe we in de toekomst... het gas duurzamer kunnen produceren. Dus in feite geven ze ook aan dat het nog niet helemaal afgerond is, dit dossier. Dat, dat, ze, dat er nog verder onderzoek nodig is? Hoe moet ik het dan interpreteren? Nou, dat blijkbaar zijn er nog niet genoeg onderzoeken. Nee. <lacht> Hoeveel heb je er toch gezien al, uh, inmiddels? 14 onderzoeken Zo. plus nog die adviezen, dus het is al heel erg veel. Maar goed, in de brief aan de Tweede Kamer staat... Um, uh, dat inderdaad nog meer onderzoek moet komen. Uh, uh, dat staatstoezicht adviseert, schrijven ze... Uh, vijf clusters bij Loppersum voor een periode van tenminste drie jaar te sluiten. En die periode geeft dan tijd voor gedetailleerde metingen en onderzoek. En in die Kamerbrief staat dan... dit alles met het doel de onzekerheid... rondom de voorspellingen van het veiligheidsrisico te reduceren. En ook zou die periode benut moeten worden voor onderzoek... om de zeer uiteenlopende visies van experts... over de berekening en weging van risico's... Uh, uh, meer in samenhang te brengen en uit te werken... tot een consistent risicobeleid. Hmm. Ja. Oké. Okay. Ja, we hadden net al eventjes meer van de graag. Die zei, er is ook vooral onafhankelijk onderzoek nodig. Er was veel kritiek over. Ja. ja, nee, dat klopt. En onlangs hebben natuurlijk ook TNO en verschillende universiteiten gepleit voor een soort van nationaal onderzoeksprogramma. Okay. Ja. Hey, de reactie van het staatstoezicht gaat ook over dat winningsplan van de NAM. Wat vinden ze daarvan? Ja, het staatstoezicht heeft gekeken naar de veiligheidsrisico's. Dat zijn eigenlijk de risico's die er zijn als gevolg van die zwaardere aardbevingen. En daarover schrijven zij in hun verklaring. Um, hieruit blijkt dat de komende drie jaar dit risico onverminderd hoog is... in vergelijking met andere grote veiligheidsrisico's in Nederland. Uh, dit veiligheidsrisico, met name in het meest risicovolle gebied... zal nog hoger worden als de huidige productieplanning... zoals beschreven in het winningsplan Groningen 2013 wordt uitgevoerd. Nou, daarom hebben zij dus de minister um, uh, geadviseerd... om. Um, Even kijken, zij schrijven hier uit de beoordeling van dat winningsplan... blijkt dat het plan op de meest essentiële onderdelen... tekortkomingen vertoont. En daarom adviseert het staatstoezicht op de Mijnen, de minister van Economische Zaken niet in te stemmen... met het hmm. winningsplan in de huidige vorm. Zo, dus nou, en de lijkt moet er, terug naar de tekentafel Nee, maar het lijkt er dus op dat het kabinet het staatstoezicht daarin gevolgd heeft. Oh, okay. En daarom dus nu wel degelijk die productiebeloppers hem toezocht. Ik snap hem. Helene Ekker, dankjewel. Voor die reactie van het staatstoezicht op de mijnen... op het besluit van het kabinet. We gaan... Uh... Nou, Edwin Gerritsen, want die weet hoe het ervoor staat op de weg. En ai, ja, je zal maar in die file staan op de A27 op dit moment, Edwin. Ja, dat is, is het bal en dat is al uren zo eigenlijk. De A27 van Almere naar Utrecht. Daar staat tussen Hilversum en Knobolunetten nu 17 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen, die heeft diesel gelekt. Dat moet worden opgeruimd en dat duurt al een tijd. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Voor het staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Ondertussen wachten wij ook nog op die uh, toespraak van president Obama in Amerika over het uitgebreide NSE-afluisterprogramma. Nou, dat uh, komt eraan. Zodra daar uh, meer gebeurt, meer te zien is, meer te horen is, dan uh, hoort u dat ook hier in het Radio 1 journaal. Eerst neem ik u mee uh, naar de koopavond. Maakt u daar nou nog wel eens gebruik van? Dat onderzoek van uh, INO Research blijkt dat dit fenomeen een langzame doodsterft. Vooral ouderen geven aan weinig behoefte meer te hebben... aan winkels die in de avonduren open zijn. Chef van Stratum is centrummanager in Geldrop, dus bij Eindhoven. En hij leidt onze verslaggever Jeroen Schutteijzer rond. Dit is dus Geldrop Centrum. Ja. Nou, hier kun je toch wel een kanon afschieten. Dan raak je bijna niemand. Misschien wel twee kanonnen. Ja, zelfs dat. Hoe komt het nou? Donker, koud. Ja, het moet ook een beetje gezellig zijn in de stad, hè? Ja, maar je kunt het niet elke, elk uur van de dag gezellig maken in het, in het centrum. Goedendag. Goedemiddag. U gaat opruimen. Ja, wij gaan sluiten om half zes. Wat zegt u nou? Wij gaan sluiten om half zes. Oh, u weet toch wel dat het zo koopavond is? Ja, dat klopt. Doet dat u klopt. daar niet aan mee? Nee, doen wij niet aan mee. Nee, nee, al jaren niet meer. Nee. Waarom niet? Ja, geen klandizie bijna. Dan is het gewoon te duur om open te zijn. Heel eerlijk. Ja, want dan zit u maar een beetje in het niets te staren. Ja, ja, en dat is ook niet de bedoeling, hè? Zo, ja, dankjewel. Dan gaan we eens even naar een uh, herenmodezaak. Hé, hey, goedemiddag. Het, het fenomeen Koopavond. Heeft die zijn beste tijd door gehad? Dat dacht ik wel. En zeker in een kleinere plaats. Ik doe wel mee, mee aan de Koopavond tot 8 uur. Om solidair te zijn met mijn collega's. Die open blijven. Ja. Er zijn er ook heel veel die. Uh, die doen het licht uit. Krijgt u wel klanten op donderdagavond? Nou, ik heb aan een paar klanten genoeg. Dat ligt een beetje aan mijn handel. Verklaart u eens nader? Nou, als ik aan iemand een kostuum verkoop met een paar hemden... en ik heb vijf, zeshonderd euro gebeurd... dan is voor mij de avond al de moeite waard. Maar als ik slips verkoop of snoepgoed... Ja, dan moet je heel veel mensen binnenkrijgen op dat bedrag te beuren. Om een beetje rendabel uit te komen. Precies, ja. Een winkel met colliers, ringen, kettingen. Ik blijf altijd open. En wat zei u nou net? Dat moesten moest anderen ook... Dat moesten anderen eens... ook allemaal doen, ja. ja. Dan was het misschien wat beter. Als die andere... Nou komen de mensen een keer en is de helft dicht. Dan komen ze niet meer terug. Dan gaan ze vrijdagavond gewoon naar de stad. Dus ja. dat is dus zonde. En zo is het hier kapot gegaan. Vindt u jammer? Ja, ik wel. Want je bent een winkel, dus je hoort open te zijn... En dat vinden de mensen ook. Die komen aan mij vragen, waarom zijn die andere winkels dicht? Kinderkledingzaak. Ik Gewoon hier drie uur lang te niks. U doet niet mee, hè? Nee. Ik doe waarom het. niet? Het is niks. <laughs> Wat bedoelt u dan? Nou, de koopavond in erop is niks. Nee, er is geen gezelligheid. Die winkel is dicht, die winkel is open. Die winkel is dicht, die winkel is open. Ja, het trekt gewoon geen mensen hier. Ja, en als er geen klanten komen? ja. Kun je bijna naar huis gaan, hè? Ja. <lacht> je komt er dadelijk achter. Lopen een rondje Gelderop. Een blind paard kan geen kwaad doen. Meneer Van Stratum, er wordt in Gelderop gesproken... over hoe het nou verder moet met die koopavond. Ja, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Uiteindelijk zullen de ondernemers zullen beslissen wat er gaat gebeuren. Die zijn baas over hun eigen portemonnee. Wij kunnen alleen maar zorgen als, als centermanagement... dat we het hier aantrekkelijker maken, dat we het leuker maken... en dat we het ondernemersklimaat uh, verbeteren. Wat denkt u over een jaar? Bestaat dit fenomeen dan nog? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik ben er bang voor. Je er bang voor. Jeroen Schutheiser maakte deze bijdrage in Geldrop bij Eindhoven. Het is tien minuten voor half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De reuzehaai. Op de walvishaai na is het de grootste vis ter wereld. In de Noordzee horen ze eigenlijk niet te zwemmen. Maar toch denkt Pim Wolf er vanochtend een gezien te hebben. Meneer Wolf, goedemiddag. Goedemiddag mevrouw Wensen. Hoe weet u dat zo zeker, dat dat een reuzehaai was? Ja, beesten hebben kenmerken. En als je één op één bij elkaar optelt... en in dit geval een, een hele grote rugving, een zeer driekantig... en daarachter een staartving in de vorm... En van het formaat zoals ik die vanochtend gezien heb... dan blijft alleen reuzenhaai over. Dus daar ben ik zeer zeker van. Kan het geen dolfijn geweest zijn, bijvoorbeeld? Ja, dan moet je het wereldkampioenschap synchroon zijn... voor bruinvissen organiseren, denk ik. <lacht> uh, dat waren twee zinnen die op exact dezelfde afstand van elkaar bleven. Okay. Ook wanneer de vis enigszins naar links of naar rechts uh, zwengte. En ja, in de zes minuten dat hij doodstil in het water lag... Uh, aan de oppervlakte... Uh, veranderde er in de afstand tussen de zeeën en de En bovendien, die ruggen is dermate groot... en dermate uh, karakteristiek van vorm zo anders... dan van dolfijnen uh, en kleine walvissen die in de, in de Noordzee voorkomen. Dat ja, als je het een keer goed ziet... is er eigenlijk niet veel kunst voor nodig. Mm, ja, toch nog even een kritische vraag. Op wat voor afstand zag u hem? Nee, of 700, 800. Mm. Ik dat niet een, een beetje te ver? Nou, geholpen met een swarovski telescoop waar je toch een vergroting van 60 keer kilo kan halen. Valt okay. dat eigenlijk reusen mee. Ja, dus je heeft maar ook wel specifieke details kunnen en... zien. Ja, natuurlijk. Ja, dit, uh, kijk, mijn uh, melding was aan 30 vrienden. Een van die vrienden heeft dit bericht op Twitter gebikt, waarvoor ik hem <laughs> reuze dankbaar ben. Dat heeft mijn accu van mijn telefoon goed leeggehouden vandaag. <laughs> uh, natuurlijk heb ik, voordat ik het aan mijn vrienden meld... ook zeer goed nagedacht. Over is dit daadwerkelijk. Wat ik denk dat het is. Uh, en daar heb ik gewoon rustig een kwartier naar gekeken. Toen wist ik het zeker. Toen heb ik hem gemeld. Ja, een man of 30. Dat gaat inmiddels heel makkelijk. Ik heb hem ingevoerd op een, uh, een site van een ideele organisatie, Waarneming.nl. Mm. Daarmee is inmiddels heel Nederland op de hoogte. Ja, dat klopt. En dan wil je wel zeker weten dat je meldt wat je meldt. Mm. Want voor hetzelfde geld starten er 30 auto's. En dat zou toch zonde zijn van de tijd en energie. Hoe bijzonder is het? Een reuze high spot. in uh, de Noordzee? Ja. Een hele kleine correctie. Spotten is wat Herber met vliegtuigen doen. Uh, vogelaars en, en zoogdierkijkers die zien gewoon weer. Ah, oké. Okay. Uh, Ho hoe bijzonder is het dat hij een reuzenhaai heeft gezien? Meneer heel Wolf. Klaar. Heel bijzonder. Uh, in de Noordzee zijn ze sowieso niet talrijk. Laat staan in de winter. Ik kijk nu ongeveer 30 jaar met enige regelmaat. En dat wil zeggen heel vaak over zee. Op zoek naar zeezoogdieren en zeevogels. Ik heb er nog nooit één gezien van de kant. Wel in Schotland. We zijn ze een stuk algemener. Ik heb een aantal gezien, twee of drie vanuit de lucht uh, tijdens tellingen met een vliegtuig boven de Noordzee, waar wij voor Rijkswaterstaat zeezoogdieren en zeevogels tellen. Zou het kunnen dat er nog meer reuzenhaaien te zien zullen zijn uh, in de Noordzee? Dat lijkt me geweldig. Een maand geleden vlogen twee van mijn collega's boven de Dorstplank en die hadden daar een reuzenhaai van een meter of acht 9. Dus het is zeker niet uitgesloten dat er meerdere zijn. Het blijft wel heel erg bijzonder. Meneer Wolf, fijn dat u me even te woord wilde staan. Graag gedaan. Even de sombere kant. Stel dat het duurt. We moeten wel het bedrijf naar de andere kant krijgen... Hè, totdat de cyclus weer omhoog krijgt. Herkent u zijn stem? Het was de oud-topman van Shell, Jeroen van der Veer... die in 2009 de hoop uitsprak dat het goed zou komen met zijn bedrijf. Ja, vandaag gaf Shell een winstwaarschuwing af. En daar hoort u na half zes meer over. En de tegenvallen vandaag voor minister Schultz van verkeer. Van de minister mochten automobilisten op de A10 West bij Amsterdam... 100 km per uur gaan rijden. Maar de rechter denkt daar toch anders over... en haalde vanochtend een streep door dat besluit... merkte verslaggever Meijno Remmers. Het ene moment mag je 100 rijden, het andere moment mag je 80. Het is goed opletten geblazen als je over de ring A10 rijdt. De minister verhoogde de snelheid van 80 naar 100 km per uur... maar was daarbij onzorgvuldig, zo oordeelt de rechtbank... die notabene zetelt pal langs die drukke A10. Onzorgvuldig als het gaat om de meetpunten met het fijnstof. Luister naar de rechtbank. Uit het onderzoek van de minister komt naar voren... dat de concentraties stikstofdioxide onder de grenswaarde blijven... zelfs onder de strenge norm die per 1 januari aanstaande gaat gelden. Maar uit het onderzoek van TNO in opdracht van de gemeente Amsterdam... blijkt dat er op verschillende punten langs het traject... veel hogere concentraties zijn... die ook de strenge norm vanaf 1 januari overschrijden. Dit wist de minister niet toen ze haar besluit nam. Verder blijkt niet dat de minister in de voorbereiding heeft stilgestaan... bij de haar bekende metingen van de GGD Amsterdam. Buurtbewoner Reo Zenger woont pal langs die A10 en een van de flats... Zijn ramen worden de laatste tijd viezer u het verkeer op sommige momenten 100 km per uur mag rijden. Hij had graag gezien dat na het besluit van de rechtbank de matrixbord op 80 zouden staan, maar dat gaat voorlopig nog niet door. En er kan ook nog een hoger beroep komen. De rechter heeft gezegd dat de minister binnen zes weken een beslissing moet nemen. Dat is op zich heel mooi. Maar de kans bestaat natuurlijk dat het minister in hoger beroep gaat. En als dat het gebeurt, dan zijn we vast zeker nogal een jaar vast aan die hoge snelheden helaas. Ja, dat is dus enigszins teleurstelling, begrijp ik. Aan de andere kant, een belangrijk punt wat de rechter wel maakt... is dat, dat hij zegt, de doorstroming heeft het niet bevorderd. Nou, dat kunt u vanaf het balkon ook zien, hè? Dat klopt. En de rechter heeft nog meer gezegd. De rechter heeft gezegd dat de, uh, dat de minister eigenlijk die speciale situatie... waarbij de huizen echt gewoon tegen de vangeren aanstaan, heeft genegeerd. En dat de minister heeft niet uh, gekeken naar wat de situatie eigenlijk hier bij aan de A10 West is. Ja, het is, is vieser dan gedacht. Het is veel vieser dan gedacht. En de minister heeft gewoon alle belangen van, van belangorganisaties van de gemeente, maar ook van de bewoner als zelf heeft de minister genegeerd. En de rechter heeft daarvan gezegd, dat kan echt niet. De minister moet een nieuwe beslissing nemen. De zaak was mede aangespannen namens de gemeente Amsterdam en Milieudefensie. Ivo Stumpe is campagneleider. Hij is blij dat het eerste punt binnen is, maar vindt het wel jammer dat de matrixborden dit weekend al niet meteen naar de 80 kunnen. Dat is wel heel jammer. Ik denk dat het nu eigenlijk aan de Tweede Kamer is om te zeggen van nou ja, gezien die oordelen van de rechtbank in Amsterdam en in Rotterdam, gezien de meetgegevens die we hebben, uh, uh, vindt de Tweede Kamer, hopen wij binnenkort dat die snelheid alsnog naar 80 moet. Want ja. uiteindelijk is in dit land de Tweede Kamer de baas. Meteen deed de rechtbank in Amsterdam ook uitspraak over het traject Den Haag, de A12. Maar daarbij verloor Milieudefensie de zaak. Het verkeer stroomt daar wel beter door nu de maximumsnelheid is verhoogd van 80 naar 100 km per uur. En ook worden daar de maximale waarden als het gaat om fijnstof niet overschreden. Althans, er zijn geen bewijzen van. Afwachten dus of het ministerie in hoger beroep gaat. Maar voorlopig blijft het opletten geblazen wie over de ring A10 bij Amsterdam rijdt ene moment 80, ander moment 100. Daar gaat die Minor Rimmers op de A10 West... waar dus opnieuw een besluit genomen zou moeten worden. Ondertussen is president Obama begonnen aan zijn grote NSE-toespraak. na een review van onze gebruik van drones... in de tegen terrorist netwerken...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 Dit is Radio 1. En het is half zes tijd voor het NOS-journaal. Maar Jan Koekoek. Het kabinet wil de komende drie jaar de gaswinning in Groningen... gericht verminderen. Voor de schade aan Groningse huizen komt 1,2 miljard euro beschikbaar. En in het meest getroffen gebied rond Loppersum... gaat de gasproductie met 80 omlaag. Betogers in Loppersum, waar minister Kamp het besluit toelichtte... waren niet tevreden. Ze zeggen dat er sowieso meer aardbevingen komen. Buiten het gemeentehuis ontstond een chaotische situatie... waarbij de ME kort werd ingezet. In steeds meer Spaanse steden wordt geprotesteerd... tegen de slechte economische situatie van veel Spanjaarden. Aanleidingen zijn de problemen in de stad Burgos. Daar keren bewoners zich tegen de aanleg van een boulevard... en een ondergrondse parkeergarage. Het regime in Syrië wil gevangenen ruilen met de oppositie. De minister van Buitenlandse Zaken zei op bezoek in Moskou... dat er van beide kanten lijsten met namen moeten worden opgesteld. Ook heeft de minister een plan voor een staak het vuren in Aleppo... de grootste stad van Syrië. Juweliersketen Sibol verkeert in grote problemen. Vandaag zijn alle 36 winkels en de webshop dicht. Eerder werd nog tegengesproken dat de keten failliet is. Er werken 170 mensen bij Sibol Juweliers. En de Nederlandse hockeyers hebben zich in New Delhi geplaatst voor de finale van de World League. Ze versloegen Australië met 4-3. Oranje had ook in de groepsfase al van de wereldkampioen gewonnen. Tot zover. Dankjewel Marjan. Door naar het weer. Gerrit Hiemstra is hier bij me in de studio ook. Um, Gerrit, wat verwacht jij? Ik uh, hoorde je gisteren iets zeggen over mogelijk veel koudere periode die eraan komt. Dat is interessant. Ja, dat is zeker interessant. Um... Dat, is, dat speelt vooral na het weekend. Uh -huh. uh, het is zo dat er op dit moment een drukgebied boven Scandinavië ligt. Er vormt zich op dit moment ook een behoorlijk reservoir... met koude lucht boven Scandinavië en boven Rusland. In Moskou bijvoorbeeld is het morgen overdag niet warmer dan min 13. Dus dat geeft het wel een beetje aan. Maar na het weekend komt het toch een beetje dichterbij. Maar waarschijnlijk blijft het net, blijven wij net buiten schot van de koude lucht... Um, Hoe komt dat? Vanwege de wind die niet onze kant op staat? Dan? Ja, het is een beetje armpje drukken tussen de warme lucht, de zachte lucht waar wij nu in zitten... en de koude lucht boven Scandinavië. En dan is men net, ja, wie het wint, uh, de grens die, die ligt net ten noordoosten van ons. Dus bijvoorbeeld Hamburg komt na het weekend waarschijnlijk wel in die koude lucht terecht. Um, dus daar gaat het wel wat vriezen. En natuurlijk nog verder naar het uh, Noordoosten. Dus ja, maar dan moeten we gewoon nog even afwachten. Na het weekend zal het ongetwijfeld uh, duidelijker worden hoe dat verder gaat verlopen. En in het weekend houden we het Ja, laten we het nog even over het weekend hebben. Ja, ik denk wel dat het grotendeels droog blijft. Uh, vooral morgen is het mooi weer. met uh, Vooral in de middag zonnige periode. Het blijft, er staat wel behoorlijk wat wind uit het Zuidoosten. Dus dat, dat uh, maakt het weer iets minder aangenaam. Maar het is nog steeds erg zacht met temperaturen mm. tussen de... 8 en 10 graden. Dat zijn bijna voorjaarsachtige temperaturen. Zondag is toch iets minder mooi. Dan is het waarschijnlijk wel droog, maar meer bewolking. Uh, en ook vooral in het noorden meer wind. Daar is eigenlijk die wind uh, van, de, van die kou al een beetje. Ga, ga je al een beetje merken. Ook iets lagere temperaturen. Een graad of uh, 7, 8. Maar ja, ook dat is nog steeds aan de zachte kant. Prima. Ook wel weer lekker, Gerrit. Dank je wel. Hoe is het op de weg? Met ja. in Gerritsen. Ja, de diesel op de A27 van Almere naar Utrecht die is opgeruimd. Daar stond een kapotte vrachtwagen. De rijstroken zijn dus weer vrij, maar er staat nog wel 16 kilometer file... tussen Hilversum en Knobodunette. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A28. Richting Utrecht verknopen het weert 5 kilometer. In de rest van het land is het niet drukker dan gebruikelijk. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Voor Muiden staat 4 kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht. De toespraak van president Obama. Wat gaat hij hervormen aan het NSE-afluisteringsproken?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 Goedemiddag. Het is zes minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. President Obama is eh, wel bezig met het aankondigen van hervormingen van het omstreden programma van inlichtingendienst NSA. Het programma verzamelde geheime dienst telefoongegevens van buitenlanders en Amerikanen. Een werkwijze waar het afgelopen jaar behoorlijk wat kritiek en ophef over ontstond. Obama begon eh, met het verdedigen van het programma. Voortheden van de veiligheidsdiensten hebben ervoor gezorgd dat er minder aanslagen zijn gepleegd. Luister maar. These efforts have prevented multiple attacks and saved innocent lives, not just here in the United States, but around the globe. Ja. Correspondent Wessel de Jong. Goedemiddag Wessel. Ja, hoi. Lara. Jij hebt de toespraak van Obama gevolgd. Je bent hem nog aan het volgen. Ja, Kijk met een schuin oog naar de rest van zijn, zijn ja. woorden. Heeft hij naast het verdedigen van dat programma inmiddels ook wat verteld over wat hij gaat doen? Hij zit nog steeds in zijn inleiding. Hij moet nog. Hij komt zometeen, hij die komt aan zijn concrete punten toe. Nou goed, daar is natuurlijk al het een en ander over uitgelekt. Ik denk een van de belangrijkste dingen is dat al die belgegevens die je, die je noemde, die, die de NSC verzamelt. Uh, ja, het idee is toch dat als de overheid die beheerst... Uh, dat daar misbruik van gemaakt kan worden. En dat heeft Obama ook nu zojuist erkend. Nou, wellicht dat hij zometeen in de komende minuten gaat aankondigen... dat die gegevens door een onafhankelijke derde partij... Uh, opgeslagen, bewaard moeten gaan worden. Dus, dus niet door de telefoonbedrijven en niet, niet door de inlichtingendiensten... maar dus door een derde instantie. Nou, dat is natuurlijk behoorlijk ingewikkeld, complex. En uh, de minister van Justitie krijgt waarschijnlijk opdracht... om daarvoor een energie van daar plan uit te werken. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Want wat wil hij dan uiteindelijk bereiken? Wil hij de onrust wegnemen rondom de NRC? Hij, hij, hij moet natuurlijk de kool en de geit sparen. Hè. De inlichtingendienst die wil natuurlijk liefst niks veranderen. Die wil natuurlijk gewoon lekker doorgaan met het informatie verzamelen. Uh, burgerrechten, verdedigers, mensen die natuurlijk erg op de privacy gespitst zijn. Die willen natuurlijk liefst zo'n programma natuurlijk compleet willen ze stoppen. Nou, Obama gaat waarschijnlijk geen van beide partijen gaat helemaal tevreden stellen. Dus mag je aannemen dat het een, een goed voorstel wordt. Maar het, is natuurlijk een, het blijft natuurlijk toch een professor grondrechtelijk recht constitutioneel recht. Dus hij moet natuurlijk toch wel iets aan die zorgen over die privacy gaan doen. En dat doet hij ook. Maar als hij dat doet, dan moet uiteindelijk dat Amerikaanse congres... ook nog besluiten of het allemaal mag en of ze wel deze kant op willen. Zijn ze een beetje eensgezind in het congres? P Precies. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk wel een van de ingewikkelde lastige punten... dat hij toch eh, op een gegeven moment het congres moet gaan raadplegen... gaat van die hele ingrijpende voorstellen... gaat hij doorschuiven naar het congres. Nou ja, als je de Amerikaanse politiek afgelopen tijd een beetje gevolgd hebt... dan weet je dat er uit de congresleden dat er niet heel veel uit hun handen komt. Dus dat het natuurlijk toch wel een groot risico is... Dat al die voorstellen straks verzanden in politiek ruzie. Maar dat neemt niet weg, er moet wel iets gaan gebeuren. De regels voor die NSE, die roep is toch wel heel algemeen. Die moeten strakker, die roep komt van links en van rechts. Oké, okay, nou, we zullen gauw weer terugluisteren... dan spreek ik je zo nog wel even. Oh, Oké. Okay. Dankjewel. 80% minder gaswinning in Loppersum. Dat is het belangrijkste besluit van het kabinet... om de aardbevingen in Noord-Groningen tegen te gaan. De inwoners kunnen 1,2 miljard euro tegemoet zien... om gebouwen te versterken en de leefbaarheid te verbeteren. Ik heb contact met Lambert de Bond van de Groninger Bodembeweging. Meneer de Bond, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar bent u op dit moment? Ik sta hier naast het gemeentehuis van Loppersen... waar de persconferentie net is afgelopen. Kijk eens aan, het klinkt toch een stuk rustiger dan... Uh... Enkele minuten geleden daar, klopt ja, dat? Ja, dat klopt, ja. Ik ben ook een beetje weggelopen... want ah. uh, anders dan heb ik een probleem om u te verstaan. Ja, maar er is nog steeds wel lawaai, begrijp ik. Uh, nee, op dit, dit moment niet. Maar dat kan zo wel weer zo zijn. De ja. persconferentie van de minister uh, ja, moest onderbroken worden... Hè, omdat die boze actievoerders het gemeentehuis binnen probeerden te komen. Ze hebben ook het gemeentehuis bekogeld uh, met eieren, begreep ik. Er zijn uh, tractoren richting het gemeentehuis getrokken. Stond u ook op het punt de dranghekken over te gaan? Nee, nee, nee. Ik behoor tot de mensen die rustig toegang krijgen als ik dat wil. Dus dat is helemaal niet aan de orde wat onze beweging betreft. Wij zijn eigenlijk een genuanceerde mensen en hebben kennis van zaken. Dus dat, uh... Maar ik vind het overigens fantastisch wat die mensen hier doen. Dus het is gewoon lokale bevolking. En die uiten dus gewoon hun, ja, hun, hun, hun, hun wantrouwen en ook de frustratie wat er dit afgelopen jaar gebeurd is. Mm -hmm. En de woorden van Kam, die waren kennelijk niet genoeg. Want er komt dus um, een vermindering van de gaswinning in Loppersen... met 80 Dat is ongelooflijk veel. Er komt een winning nou, uh, nee, nee, nee, nee, van 1,2 nee, nee, miljard nou, euro. Nee, nee, dan laat, u, dan laat u zich een beetje misleiden. Hè. Hij gaat op deze locatie 80 minder. En dat gas wat hij hier niet ophaalt... gaat hij keer verder wel eruit, extra uithalen. Met een maximum dus, van 42,5. Ja, maar dat, was, maar dat was al afgesproken in de meerjarenstukken. Ja, dus, u bent, dus u bent niet tevreden, begrijp ik. Het gaat om de veiligheid. En de veiligheid, dat het staatstoezicht op de mijne... heeft dat heel keurig geformuleerd, vorig jaar al, nu weer. Dat dat is gekoppeld aan hoeveel het gas en de snelheid dat je eruit haalt. En de minister, daar, daar is, het vorige kabinet heeft ook al afspraken over gemaakt... wat het maximum mocht zijn. De minister heeft voor gekozen, dus dat is gemiddeld 42,5 kubieke uh, meter. Ja. Vorig jaar heeft de minister dus extra opgehaald. Dan heeft hij over twee miljoen. Ja, Euro extra opgehaald en 200.000 miljoen euro. En dat bedrag geeft hij nou voor het grootste deel terug, maar dat is eigenlijk een beetje, ja, een gaat het eigen doos als hij dat zo wil uitdrukken. Mm. En zo positief had het ook kunnen houden. Hij had het ook wel ja. iedere Ja, Maar die ja, ja, dat doet natuurlijk. U zegt eigenlijk nu de, de bond. Mag ik heel even nu ja. de bond? u zegt eigenlijk uh, verplaatst hij het probleem nu naar andere plekken. Dat is in feite. Dat weten wij natuurlijk niet zeker. Ik kan er niet in grote uitspraken. Maar hij loopt dat risico want de gaswinning... blijft op het niveau wat afgesproken was. En daarom kan hij ook daar zo, zo, zo positief over praten. Want hij krijgt gewoon hetzelfde geld... waar hij eigenlijk al op gerekend had. Mm. Het kabinet heeft ook 1,2 miljard euro uitgetrokken. Zo geeft Kamp aan om ja. de bewoners te compenseren. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat, dat is heel positief. Dat is een aardig bedrag, hè? Kijk, we... Ja, je doet er een beetje opgewonden over... maar je heeft toch niet door wat hier aan de hand is. En de kosten kunnen eens veel hoger zijn. Nou, ik doe, niet, ik doe niet opgewonden. Ik denk dat 1,2 miljard euro uh, best een flinke. Voor vijf, dag is. Voor vijf, Nee, nee, mevrouw. Voor vijf jaren, Dat is 250 miljoen euro per jaar. Weet je wat de afdracht aan de minister is van de NAM? Dat is momenteel 38 miljoen euro per dag. Ja, dus ook over dat, dat, dat bedrag de, voelt u dus ontevredenheid. Afdrag, dat, dat is de afdracht gewoon van, van vier dagen... Dus u dus wordt op dat punt steeds misleid. En meneer dat, de Bond, uh, ja. mag ik heel eventjes... Ook, ook over dat bedrag voelt u zich dus ontevreden, begrijp ik? Nou, nee hoor. Nee, ik ben helemaal niet ontevreden. Ik ben blij dat die beweging er beweging is en dat die punten niet uh, zeg maar worden opgenomen. Het moet de komende jaren blijken dat dat toereikend is. Okay, en de, de inschatting is dat dat wel eens tegen kon vallen. Fijn, fijn dat u even snel wilde reageren, meneer de Bond. Blijf hangen, blijf luisteren, want wij hebben uh, nu contact met minister Kamp. Rien Kamer, uh, is bij de minister Rien. Ja. Ja, de minister staat hier bij mij, heeft net de persconferentie gegeven. We staan bij het raam waardoor je naar buiten kunt kijken en daar zie je de demonstranten. Daar moet ik het natuurlijk even over hebben, want die gingen door uw toespraak heen. Doet het u wat, al die mensen hier? Natuurlijk, maar wat mij ook veel doet is de gevoelens van de mensen die niet hier zijn. Want er zijn tienduizenden er zijn mensen hier die in dit gebied wonen. Um, en ik denk dat de gevoelens van, uh, van, van, uh, van dat hen onrecht wordt aangedaan, de gevoelens van verontwaardiging en boosheid en bezorgdheid voor hun huis, voor hun veiligheid, voor hun omgeving, dat dat heel breed gedeeld wordt hier in het gebied. Dat is mooi, maar dan horen we nu net in de uitzending uh, de vertegenwoordiger van de Groningen Bodembeweging en een grote uh, vertegenwoordiger van uh, verontruste mensen hier in de regio uh, zeggen uh, dat dit uh, eigenlijk niet voldoende is. Die, die was niet echt tevreden, met name over het uh, geringe terugbrengen van uh, de, de gasproductie. Productie. Wat zegt u dan tegen hem? Nou, staatstoezet heeft gezegd dat de enige maatregel die effect heeft op korte termijn, dat is dat je in het kerngebied waar de problemen het groot zijn, Loppersum en omgeving, dat je daar drastisch terug gaat in gasproductie. Zij zeggen, je moet zelfs die putten daar helemaal sluiten. Ik kan ze niet helemaal sluiten, want er is ook leveringszekerheid. Dat betekent mensen in Nederland die willen ook in de winter als het koud is of als er ergens een calamiteit is, willen ze toch zeker weten dat ze hun huis kunnen blijven verwarmen. Dat is ook belangrijk. En ik heb gekeken wat kan kan ik dan maximaal doen om die gaswinning hier rond Loppersum terug te brengen. En ik heb de conclusie getrokken dat de reductie met 80% mogelijk is. Ja. U had het even over, over het hele land. U heeft berekend de komende drie jaar, door minder gasinkomsten... maar ook door die uitgaven die u hier gaat doen in deze regio... Eh, dat dat de overheid 2,7 miljard euro gaat kosten. Dus dat is bijna een miljard euro per jaar. Hoe gaat u dat vinden in deze tijden van, van al bezuinigingen? Nou, het gaat om minder inkomsten, het gaat om uh, hogere uitgaven. Het is een uh, fors bedrag, wat uh, dit betekent voor de overheid ook al. Omdat u er rekening mee moet houden dat wij de ramingen die wij in de begroting hadden staan, die waren al uh, verlaagd. En ten opzichte van die, uh, die verlaagde ramingen is er nu nog weer een bedrag van 2,7 miljard extra wat, uh, wat we uh, bij moeten passen of wat we te komen. Hoe dat precies gaat gebeuren, dat gaan we van jaar tot jaar uh, bepalen. Ook dit bedrag wordt in drie porties uh, uh, op, op ons bord uh, gelegd. En dat betekent telkens bij het opstellen van de voorjaarsnota... en daarna bij de begroting uh, voor een jaar... zullen we alles aan, aan tegenvallers en aan meervallers tegen elkaar afwegen... en kijken wat er uiteindelijk aan probleem uh, resteert... en daar dan een oplossing voor vinden. Maar bezuinigen, dat zit er ook... Uh, extra bezuinigen, dat zou kunnen. Uh, dat, dat is uh, iets wat we telkens bij de voorjaarsnota... en bij het opstellen van de begroting uh, bekijken. En we moeten realistisch zijn, dit is een, een tegenvaller. Er zijn misschien meer tegenvallers, maar er kunnen ook meervallers zijn. En we zullen dat dan als geheel in beeld brengen. Maar wij hebben uh, het besluit... Hier genomen, omdat wij denken dat het nodig is. Uh, we hebben een besluit over de aardgaswinning genomen, omdat het nodig is. We hebben een besluit over de uitgaven genomen, omdat het nodig is. Ja, en vervolgens moeten we kijken hoe we dat financieel dekken. U, maar, u, staat, dus hier heel u staat hier heel rustig, zometeen moeten we weer naar buiten. Gaat u met ze praten? Ja, ik ga zeker in het gebied praten, daar ben ik voor ja, gekomen. Maar hier voor de deur? Ja, het hangt er vanaf of dat op een verstandige manier kan. Want uh, we schieten er ook niks mee op als, uh, als ik uitlok dat mensen gekke dingen gaan doen. Dus we, we zullen kijken wat verstandig is en dat zal ik doen. Minister Kamp, dank u wel. Uh, nog even heel kort de reactie van de commissaris van de Koningin. Dan nog even. De commissaris van de Koning, moet ik natuurlijk zeggen. Uh, die was redelijk tevreden. En er uh, is een goede grote stap gezet. Oké, okay, nou. Rienk, dank je wel voor jouw verslaggeving... daar bij het gemeentehuis van Loppersum. Uiteraard houden wij de vinger aan de pols in Loppersum. Mocht er nog wat gebeuren, dan hoort u dat hier op Radio 1. In het Radio 1-journaal geldt ook voor de verkeersinformatie. Want hoe is het nu op de A27, Edwin Gert? De A27, daar wil je nog steeds niet rijden eigenlijk. Op de A27 van Almere naar Utrecht staan verknopen lunetten. 16 kilometer vielen, de rijstroken zijn wel weer vrij. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Arnhem richting Utrecht. Verknopen reisoord zat 4 kilometer, de linker rijstrook is dicht. En op de A50 Eindhoven-Arnhem. Voor Ravenstein 6 kilometer na een aanrijding, de linker rijstrook is dicht. Dit is tot 6 uur, het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen. Straks is meer over Groningen. Ook meer over de speech van Obama. Maar ik wil ook nog even met u naar Shell. Dat gaat niet goed met Shell. Vanochtend kwam het Brits-Nederlandse olieconcern... met een winstwaarschuwing. Volgens de nieuwe topman, Ben van Beurden... zijn de prestaties van 2013 niet wat hij van Shell verwacht. En moeten die de komende tijd verbeteren. Bij mij hier in de studio, Jos Versteeg, analist van Theodor Gillissen. Jos, fijn dat je er bent. Waarom maakt Shell minder winst dan ze zelf hadden verwacht? Omdat de kosten tegenvallen. En ze hadden al wel gewaarschuwd dat het wat minder zou zijn. Ze hadden onder andere een flink aantal deel van de gasproductieinstallatie stilgelegd. Want er moest onderhoud aan gepleegd worden. Dat zou een behoorlijk effect hebben. Maar ja, het valt toch nog weer tegen. Aan de andere kant vallen de opbrengsten ook weer tegen. De olieprijs kwam wat lager uit dan ze verwacht hadden. Dus ik had wel verwacht dat het wat minder zou zijn. Maar deze misser van bijna 3 miljard. Ja, dat was toch wel even een onaangename. Mm, nou kan je over het algemeen als bedrijf aan kosten wel wat doen? In dit geval niet? Nee, dat is toch wel lastig. Kijk, ze worden bijvoorbeeld in de upstream geconfronteerd met uh, hoge veiligheidskosten. Dat is denk ik maar goed ook. Als we het uh, ongeluk van BP herinneren. Ze zitten met hoge personeelskosten. En ze hebben natuurlijk ook ja, veel geïnvesteerd. En dat betekent als je veel investeert in nieuwe uh, bronnen, mm. dan uh, heb je ook veel missers. En die bronnen moesten ze dan afschrijven. Dus daar zitten wat dingen bij waar ze ja, weinig aan konden doen. Maar ze zullen in de komende jaren daar zeker wel aan moeten werken. Ze moeten wat verzinnen om die kosten in de upstream, dus de winning van olie en gas, om die naar beneden te brengen. Ik heb nog even um, de luisteraars een stuk van Jeroen van der de Weer uh, laten horen. Dat was in 2009, de oud-topman van Shell, en die zei toen, ja, ik hoop, toch dat uh, uiteindelijk, uh, aan het einde van de crisis... als we weer uit die slechte cyclus komen... dat uh, Shell dan ook aan de goede kant staat. Mm. Dat is niet gelukt, hè? Ja, je moet Shell toch bekijken op wat langere termijn, op jaren. En de, vooral de afgelopen drie, vier kwartalen is het mis. Zijn er slechte kwartalen geweest. Heeft en als... dat ook met die crisis te maken, joh? Nou, dat heeft toch vooral te maken... met de forse daling van de olieprijzen in 2009 en 2010. Die is in de afgelopen jaren weer flink hersteld. We zitten op een niveau ruim boven de 100 dollar. Daar kan Shell goed mee werken. Dus die crisis is denk ik niet het allergrootste probleem. Meer indirect op de olieprijs. Maar wat het belangrijk is bij Shell... is dat ze wel veel blijven uitgeven om nieuwe olievelden te zoeken. Want mm. ja, per saldo per, of per jaar vervalt ongeveer 5% van de productie... puur door natuurlijk verval. Dus ze moeten flink blijven investeren om nieuwe olievelden te vinden. En als je kijkt naar wat Shell de afgelopen jaren heeft gedaan... dan hebben ze de toekomst wel veilig gesteld... door heel veel te investeren in nieuwe olievelden. En dat moet er op termijn uitkomen... En de, de, de resultaten van nu... dat heeft vooral te maken met investeringsbeleid... van zes, zeven, acht jaar geleden. Ja. Waarin ze toch velden zijn gaan ontwikkelen... Die, die niet echt helemaal rendabel zijn. Nee, goed. Nou, dan denk ik even aan Van der Veer. Uiteraard, doet, doet Shell het slechter dan andere oliebedrijven? Dit resultaat van het vierde kwartaal is voor slechter. Maar als je kijkt naar de andere oliebedrijven... dan hebben ze er allemaal last van. Okay. Het is een, een sectorprobleem. Ja, en dat het nieuwe topman, Ben van Beurden... zelf een achtergrond heeft in downstream, raffinage. Is dat een signaal dat Shell um, flink gaat hervormen? Dat zou ermee te maken kunnen hebben. Ik weet niet of hij daar specifiek voor is uitgekozen... maar hij kent die branche, want in de raffinage... daar moet ook flink gesaneerd worden. Er moeten raffinaderijen sluiten. Uh, dus er moeten ook kosten verlaagd worden daar. Dat is ook een deel van het probleem. Ik denk dat hij dat ook wel gaat aanpakken. We zullen in maart, als hij de lange termijn plannen gaat vertellen... dan zullen we daar meer over zien. Maar uh, nou in ieder geval, het is een probleem... maar het is niet een desastreus probleem voor Shell. Want als je kijkt naar hoe de inkomsten en de investeringen bij elkaar liggen... dan kun je wel zeggen dat het dividend, wat zo belangrijk is is voor Shell, en veel luisteraars zullen Shell aandelen hebben voor het dividend... dan is dat absoluut veilig gesteld. Er is geen twijfel over dat dat uh, naar beneden zou moeten. Want het geld is er wel. Goed. Jos Versteeg, analist van Theodor Gillissen hier in de studio. Dank je wel voor je komst, Jos. Dan weer terug naar Groningen, naar Loppersum. Karen Albert staat buiten bij het gemeentehuis. Daar staat ze al een tijd. Ze heeft al het rumoer gezien en gehoord tussen de boze bewoners. Nick. Ik heb ik het vermoeden oh Karin, dat het wat rustiger bij jou klinkt, of interpreteer ik dat verkeerd? Ja, nee, dat klopt wel. Ja, het klinkt wat rustiger. Niet omdat er geen mensen meer staan, Integendeel, Het is nog steeds heel erg druk hier voor het gemeentehuis. Maar ja, mensen worden ook een beetje moe en een beetje koud en misschien wat hongerig. En uh, ja, die zijn eigenlijk te wachten uh, hoe het verder gaat. Want uh, nadat de persconferentie was afgelopen, uh, kwam er het bericht via zo'n megafoon dat er vier actievoerders naar binnen mochten. Een afvaardiging om te praten met minister Kamp. En op die manier hun Ongenoeg kenbaar te maken. Kamp uh, kiest ervoor, en dat begrijp ik heel goed, om niet naar buiten te komen om zelf uh, uh, de actievoerders uh, uh, te zien, te spreken. Want uh, ja, bij Tijtenwijlen is het redelijk grimmig hoor. Er gaan de nodige eieren door de lucht. Wat erg sneu is voor de, de beveiligers die net uh, voor de ingang staan. Eén uh, kreeg zo'n ei midden in zijn gezicht daar straks en is even naar binnen gegaan om, om zich weer op te frissen en kan weer buiten. En kwart erop vlogen weer een ei door de lucht. Wat ik hoorde is dat er um, één arrestatie. Is gepleegd. De belangrijkste actievoerder of de meest fanatieke actievoerder uh, zou zijn opgepakt. Uh, heb ik van collega's van uh, RTV Noord gehoord. We hebben niet bevestigd gekregen. Maar op dit moment is het wel wat rustiger. Men is in afwachting waar die vier actievoerders die nu in gesprek zijn met Kamp straks weer naar buiten komen. Goed, nou dan uh, horen we dat later op deze zender op Radio 1. Karin, fijn dat je eventjes weer in de uitzending kon komen. Met Het laatste nieuws uit Groningen, uit Loppersum, ook nog eventjes naar Amerika. Daar is president Obama. Als ik kijk, ja, nog steeds bezig met zijn toespraak over hervormingen van het omstreden programma van de inlichtingendienst NSA. Correspondent Wessel de Jong die volgt dat voor ons. We will only pursue phone calls that are two steps removed from a number associated with a terrorist organization, instead of the three. Step two. Ik heb de intelligence community en. Attorney... Nou, laten we naar Wessel de Jong gaan. Um, we ja, het. Ja. Uh... Het programma aan het verdedigen is. Jij vertelde dat net ook. Um, ja. heeft hij heeft al aangegeven wat hij wil veranderen. Want jij had het hij... over die belgegevens hè, en het misbruikgevaar dat er is. Ja, precies. Nou, wat het fragmentje dat je net had luisteren is uh, dat het programma toch wel ietsje wordt ingeperkt. Hè. Uh, er werden altijd nummers uh, bekeken. Uh, drie stappen verwijderd van de mogelijke terrorist. Nou, die cirkel wordt ietsje ingeperkt. Dat is wat je net liet horen. Maar eigenlijk iedereen zat natuurlijk op een heel belangrijk moment te luisteren. Ook ja, hoe zit het met dat afluisteren? van die buitenlandse leiders. En daar was natuurlijk toch wel heel veel over te doen... over het afluisteren van de, van de Blackberry van Angela Merkel. Nou, de president heeft gezegd... als dat niet nodig is, dan doe ik dat niet meer. Dan hou ik daarmee op. Dus dat is, is, was natuurlijk toch wel een heel belangrijk punt. Ja. Tegelijkertijd heeft hij bepaalde landen ook wel van hypocrisie eh, beschuldigd. Die landen doen zelf precies hetzelfde. En dat sommige landen die eh, zo'n ophef maakten... lees Duitsland, dat die ook wel achter gesloten deuren hadden gezegd... Eh, ja, Amerika kan toch wel heel veel... We hebben Amerikanen dan hebben we toch ook wel weer hard nodig om die, die informatie te verzamelen. Dus dat was een heel belangrijk punt. En wat is er verder nog aan, aan de orde gekomen bij Obama? Want hij blijft maar praten, hè? Ja, hij uh, houdt dat goed vol. Nou, nog twee uh, eigenlijk hele, hele technische dingen. Uh, er moet toch uitvoeriger toestemming worden gevraagd aan de rechter. Uh, wil de veiligheidsdiensten, willen ze in die telefoongegevens mogen kijken? Willen ze daar gebruik van kunnen maken? Nou, dat is, dat is één ding. En verder dan nog er is een, uh, het FISA-akkoord, zoals dat heet. Dat is een uh, geheime rechtbank die toezicht houdt op die, op die inlichting. Verzameling. Nou, daar wordt een onafhankelijke partij aan toegevoegd. Speciaal een partij die dan oog heeft voor de privacy. Dus zo wordt die rechtbank zeg maar ietsje uitgebalanceerder, ietsje evenwichtiger. Dus het programma, eigenlijk de conclusie is... het programma zet Obama zeker niet stil... maar hij gaat het wel uitvoerig dus hervormen. Kijk eens aan. Wessel de Jong, fijn dat je ons weer bij hebt gepraat. Hier op Radio 1 in het NOS Radio 1-journaal. Zo zijn we ook aan het eind gekomen van dit programma. Ik wens u nog een uh, hele fijne avond. Een goed weekend ook. Met mooi weer. U hoorde dat van Gerrit Hiemstra vooral uh, morgenmiddag. We hier ook nog eventjes met Jeroen Snel van de EO op Radio 1. Dit is de dag. Dag!